Reddingspogingen leverden het afgelopen weekend niets op. Een Amerikaanse investeerder haakte af en minister Bos wilde geen geld beschikbaar stellen om een doorstart mogelijk te maken. En daarmee is volgens stopman Scheringa de kans om de bank te redden verkeken. Straks om negen uur komt de rechtbank bijeen en die zal het faillissement van DSB waarschijnlijk officieel uitspreken. Dirk Scheringa heeft begin oktober 700.000 euro van zijn DSB-rekening gehaald. Dat deed hij uit woede over de mededeling van de Nederlandse bank... dat hij moest opstappen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij heeft het geld kort daarna weer teruggestort... omdat hij niet de indruk wilde wekken dat hij zichzelf bevoordeelde. IJsland heeft beloofd het volledige geleende bedrag van 3,5 miljard euro... terug te betalen aan Nederland en Groot-Brittannië. Dat was eerder nog onzeker. Vorig jaar schoot Nederland ruim een miljard euro voor aan spaarders die door het faillissement van ISAFE hun geld waren kwijtgeraakt. De afbetalingsregeling moet nog wel worden goedgekeurd door het IJslandse parlement.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 Een pluk haar van Elvis Presley heeft op een veiling in Chicago 15.000 dollar opgebracht. Het haar zou in 1958 zijn afgeschoren toen Elvis in militaire dienst ging. De lok werd gekocht door een anonieme telefonische bieder. Een shirt van The King bracht overigens meer op, namelijk 52.000 dollar. Ook trouwfoto's, kerstkaarten en gesigneerde platen gingen onder de hamer.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 I know I'm home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 Empty house. I need a drink to get me out. A couple more till I.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 J'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant Et... is comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grande niet j'ai glissé sous le niet comme si je quittais la terre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 Ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux, fais comme si j'avais pris la main, j'ai sorti la grand-voile, j'ai glissé sous le vent, fais comme si je quittais la terre, j'ai tout Et toi, je suivi un instant sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais tout Si juste une pause répit, après les dangers, c'est comme si j'avais pris.